Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. De kok met het NOS Journaal. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft in een open brief in de Britse krant Sunday Mirrors... een excuses aangeboden voor de nederlaag van zijn partij bij de verkiezingen. Labour bemachtigde maar 203 van de 605 zetels in het Lagerhuis... het slechtste resultaat sinds 1935. Corbyn zegt verantwoordelijkheid te willen nemen voor alles wat is misgegaan. Hij had al aangekondigd te stoppen als partijleider... maar wil pas opstappen als er een vervanger voor hem is gevonden...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 Op het Nederlandse deel van Sint Maarten wordt extra politie ingezet bij de open grensovergangen met het Franse deel van het eiland. Er zijn al drie dagen rellen vanwege de trage wederopbouw na Orkaan Irma en de bemoeienis uit Parijs. De Franse autoriteiten raden vakantiegangers aan om naar het Nederlandse gedeelte van het eiland te gaan. De VS en Canada hebben reiswaarschuwingen afgegeven. In Libanon zijn bij protesten in de hoofdstad Beirut tientallen gewonden gevallen. Mensen gingen massaal de straat op om het vertrek van premier Hariri te eisen. De autoriteiten grepen hard in en gebruikten ook traangas en rubberen kogels tegen de demonstranten. Sinds oktober ageert een deel van de bevolking tegen de politieke elite... die zich ten koste van de gewone Libanezen zou verrijken. Het weer, er trekken een paar forse buien over het land... met kans op hagel en onweer. En het waait ook stormachtig. Later overdag neemt die wind geleidelijk af. Trekken de meeste buien weg en komt de zon erbij. En dan wordt het een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. GFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu de nacht.